Goedenavond bij uh, Tunerdam Radio. We zijn er vanavond een uurtje speciaal ter uh, nagedachtenis van Peter Paul Pigmans die vanmiddag uh, rond twee uur helaas overleden is. En uh, we gaan het uur aan hem en weiden. En uh, slechts een kleine greep met zijn grote assortiment iets. Yes! Naar de avond is om Radio dus uh, gewijd aan het overlijden van uh, Peter Paul Pichmans. Ja, waar kennen we eigenlijk het beste van? Natuurlijk van uh, de vele hits zoals we er net al uh, een aantal van draaiden. Maar uh, eigenlijk was hij de man op het podium. Dus we gaan even luisteren naar zijn legendarische optreden. Global Hardcore Nation 1997. Drop it. It. Need somebody to drink with? I'm on cloud nine. Need somebody to drink with? Come on buddy Drink with... Somebody to drink with. Yeah. Give a call sometime. De Three Steps Ahead, in the name of love. Uh, we hebben een uh, e-mail ontvangen van Jessica, de vrouw van, uh, van Peter Paul. En uh, die wil graag dat wij het volgende voorlezen. Vandaag, 27 augustus 2003, is Peter Paul, Three Steps Ahead, om kwart over twee overleden. Na bijna vier jaar vechten tegen kanker, was zijn lichaam op. Tot op het laatste moment was hij helder en betrokken. Hij had geen angst voor de dood meer en was er aan toe om hier te vertrekken. Ruim een maand geleden is er een benefietfeest georganiseerd en Peter Paul was heel erg geroerd door de grote opkomst op het feest. Zowel van alle medewerkers en dj's als van alle fans. Rond dezelfde tijd hebben we ook meer dan 175 mailtjes ontvangen van fans met eenvoudige steunbetuigingen of ontroerende emotionele verhalen. Maar ook muziekjes en tekeningen. Gelukkig heeft Peter Paul dit allemaal bewust meegemaakt en ervan genoten. Hij vond het heel bijzonder dat iedereen nog zoveel voor hem deed, terwijl hij al ruim 3,5 jaar niet meer met muziek was bezig geweest. Vanaf deze plaats weet ik dat ik namens hem spreek, als ik jullie bedank voor al jullie inzet en medeleven. Van het geld dat het Benefietfeest heeft opgeleverd, hebben we gelukkig nog een aantal dingen kunnen doen die Peter Paul fijn vond. Bijvoorbeeld eindelijk een tv op de slaapkamer, waar hij de laatste maand voornamelijk bivakkeerde. Gisteren hebben we nog samen naar Star Wars deel 2 gekeken op de nieuwe DVD-surround-set. Super. Ochtend is er een website beschikbaar, voor en over op www.3stepsahead.nl en www.3stepsahead.com. Daar kun je ook meer informatie vinden over de begrafenis. Respect, Jessica de Wit, Clara en Ender Pigmat. Ja, het is over 3 Steps Ahead. Zoals we hebben wisten, was hij uh, net zoals jullie in een gabber. En... Uh wat beter dan van een ja, garbage maar... I yellow and yellow, a yellow and sad, a yellow and yellow, a yellow and sad, a yellow and yellow, a yellow and sad, and Oh, my God. Zover de Tunneldome Radio. Speciaal opgedragen aan Peter Paul Pigmans. Uh, je kunt meer informatie uh, over en voor Peter Paul kun je terecht volgende week bij, uh, wat zeg ik morgenochtend, bij threestepsahead.nl en threestepsahead.com. Dat is een volledige website. Kun je ook denk ik ook het Alliance register tekenen, mocht je daar boven te hebben. Bedankt namens ons allemaal. We zijn er uh, volgende week weer, neem ik aan. En doe voorzichtig. <middels>